Bij een grote luchtaanval rond Kiev zijn vier doden gevallen, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zeker 15 mensen raakten gewond. Het Oekraïnse leger zegt dat het aantal doden en gewonden nog kan oplopen. Volgens Oekraïne zette Rusland bij de aanval strategische bommenwerpers in en vuurde het kruisraketten af vanaf de Zwarte Zee. Daarmee werden woningen, scholen, bedrijven en infrastructuur geraakt. En ook andere Oekraïnse regio's werden getroffen, zoals de stad Zaporizhia. Daar vielen vier gewonden.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 De Amerikaanse aanvallen op het olie-eiland Gark hebben geen schade aangericht aan de olie-infrastructuur, meldt Iraanse media. De Amerikaanse president Trump zei eerder al dat hij de olie-industrie had gespaard. Wel is volgens hem elk militair doelwit op het eiland vernietigd. Gark is heel belangrijk voor Iran. Zo'n 90% van de olie-export verloopt via dat eiland. Dan het weer in het oosten en zuidoosten, af en toe regen. Voor de rest wisselvallig weer met zon en wolken. Vanmiddag in het hele land buien, met kans op hagel en onweer. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Je moet met rust. Ik heb geen zin in praten. Speelt. We kunnen het beter laten Woorden zijn te veel Het was een luchtkasteel Morgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen uh, Zandvoort. Goedemorgen Hans. Daar zitten we weer. Goedemorgen we weer. En, uh, en goedemorgen okay. Maja natuurlijk. Je ja, kunt, uh, niet te vergeten. Steun het toe verlaat. Uh, wat de techniek betreft en de muziek trouwens. 10 uh, over 10. 10 uh, over tot tien 12 uur? Met nee, 5 uh, over 10 uur. Nee, oh ja, 45. Ja, ja, ja, het is nog vroeg. Ja, wat gaan we doen, Gair? Vertel eens. Nou, we gaan uh, zo meteen... Uh, uh, en hij, zit, uh, hij is al aangeschoven. Uh, Patrick Berg, uh, ga jij mee praten? Want uh, ik ben de partij... Van de, OPZ, dus, uh, dan moeten ja, ik dan wel de partij ook noemen. Van uh, uh, OPZ. Ja, maar ik ben <laughs> nog niet, niet klaar, Hans. Oké, okay, sorry. Jeetje. Daarna gaan we telefo telefonisch contact, uh, contact leggen met uh, Carina Veren. Die zit in Spanje, in, in, uh, in Altea. En uh, we gaan even kijken hoe het met haar is. En wat daar te beleven is... Uh, het tweede uur uh, hebben we Jim Keur. Jim Keur is natuurlijk uh, degene die uh, een aantal uh, bouwprojecten uh, projecten, uh, ja. heeft uh, Ik mag zelf gerealiseerd. Uh, en hij is nu bezig met een ondernemerswoningen in de Kochstraat. Uh, ja. Nou ja, we, daar gaan we hem even over doorgaan. Ja, en, en over het bedrijventerrein heeft hij ook nog uh, wat. En het, uh, over het bedrijventerrein, ja. En daarna uh, is er een item van uh, Haarlem 105... Over uh, de kandidaat-wethouders in de raad. Uh, en daar heeft David Monenburg. Ja, op, op, op de kieslijst. Ja, daar heeft ja. David Monenburg een, een hele duidelijke mening over. En als laatste natuurlijk uh, ja, Classic Concerts. Uh, is er ook in weer mooi? Uh, ja. En uh, Willem Strohman komt even vertellen wie er komt en uh, wat ze spelen. Hartstikke leuk. We kijken er nu al naar uit. Ja zeker uh, Nou ja, jij zei het al. Aangeschoven is inderdaad Patrick Berg. Welkom, Patrick. Goedemorgen Op allemaal. Op deze mooie, mooie zaterdagochtend. Ja. Hè, wind stil bijna, niks aan de hand. Ja, een mooie dag geweest om schoon te wandelen. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. <laughs> maar je hebt van de week wel met, met, met je kar last gehad van die wind, denk ik, of niet? Ja, dat nou ja... Ondertussen weten we wel hoe we moeten neerzetten ja, en hoe we waar, moeten ja. afsluiten tegen. Ja, ja. Maar het, was, het ging donderdag ook even, het klinkt een keermiddags. Ja, mag, mag ik één vraag stellen? Nou, ja. Als er straks vaste uh, uh, uh, uh, punten komen waar jullie uh, in gaan verkopen, hoe ga je dat doen? Ja, Kunnen die huis er komen, denk je? Ja, dat, dat duurt nog wel even. Denk nou ja, dan, uh, uh, uiteindelijk wel, denk ik. Mm. Ondernemers wachten er al heel lang op voor. Ja, dat ja. weet ik. Maar hoe, uh, gaan die dan draaien om, uh, die wind, uh, ja. om de wind... Uh, nee, hoor. Nee? Gewoon vaste locatie ja. en niks groters willen we. Nou, ja. Maar de politiek uh, wil ik me daar eigenlijk niet uh, over uitbreiden. Nee, nee, nee maar alleen maar een technische in vraag, in hoor. Mijn eigen, in mijn eigen, uh, eigen partij, iedere keer dat het over dat onderwerp gaat... kan ik iedereen ja, met een rechtverzicht aan, ja. aankijken. Ja. Nou, heb je ik gelijk. niet in de politiek voor eigen... Peroghi, uh. uh, als het in de fractie over dit onderwerp ging... dan ben ik altijd uit het fractieoverleg gelopen. Ja, en dan liet ik het gewoon aan, uh, aan Belinda Geurzen en Bruno over... dat ze een eigen afweging in maken. En ik heb ze nog nooit iets verteld over mijn uh, onderneming... Uh, of hoe Nee, oké, okay, nee, dat is duidelijk, Patrick. Dus, dus wat dat betreft als Wie politiek... is Patrick Berg? Ik hoef het bijna niet meer te vragen, want uh, je bent uh, redelijk bekend in het dorp. Maar kun jij jezelf uh, even voorstellen? Nou, Patrick Berg is er, uh, een van de tweeling... Uh, met Arlon, hè? Ja, met Arlon is mijn tweelingbroertje. Deze, deze jongen van de tweeling heeft wel een brilletje. En mijn tweelingbroer die heeft geen brilletje. Ja, daar kan zo, ik het ook nog zien. Zo kunnen zien, ja. ons ja. uit elkaar ja. houden. <laughs> 57 jaar, heb twee zonen. Uh, um, sinds 1999 uh, uh, zelfstandig ondernemen. Samen met mevrouw Viskar Eerste drie jaar hebben we op het strand gereden. Ja, sinds 2002 de 2002, ja, uh, een uh, standplaats op de boulevard overgenomen. Volgend jaar groot feest dan, hè? 25 uh, nou jaar? ja, dat. dat uh, ik oh. weet niet of dat volgend jaar uh, een groot feest is. Uh, nou ja, vanaf de, 2002, dan zou ik zeggen. Uh, als ik een, 25 jaar later, maar goed. Als ik een kiosk ga meegemaakt, dan uh, ga ik weer een haringproeverij organiseren. Oké, okay. <lacht> die was al wel gezellig vroeger. Ja, nou dus. Uh, <lacht> ja, <lacht> oké, okay, maar je, je, bent mede, je bent mede bekend, want. Um, door uh, schoonwandelen, daar heb je de... Ja, dat is, dat is eigenlijk ontstaan sinds, uh, sinds coronatijd. Ja. Ik, ik deed altijd al uh, rondom mijn kraam... Uh, mijn eigen stukjes boulevard schoonhouden. Hm. En toen liepen er de Zandvoortse mensen langs... en die zeiden, nou, we zijn iedere dag aan het wandelen tegenwoordig. Omdat ze anders binnen moesten zitten. Ja. En, uh, waar haal je zo'n grijper en een stok? Ja. En toen heb ik die mensen zo'n setje gegeven... en die gingen één keer per week gingen ze zelf namens ze een setje mee als ze gingen wandelen. En uh, toen merkte ik dat mensen er enthousiast over waren. En, en toen, toen zijn we sets gaan uitdelen. Eerst hebben we zelf als, als politieke partij 50 sets gekocht. En die gingen heel snel, vlogen die de deur, gingen die weg. En toen heb ik het aan het college uh, verteld, aan de wethouder. En dat was nog 11 uh, rij. Ja. En die reageerde heel positief. En die zegt van, hé, hey, wat een goed initiatief... En toen heeft de gemeente het, uh, de opzicht genomen oh, okay. om die dingen uit te delen. Nou, perfect. Helemaal top. Uh, je bent daar onder andere, uh, heb je nog een prijs mee gewonnen? De winnaar, uh, winnaar van de duurzaamheidsprijs, klopt, hè? Ja, klopt. Ja, ja, uh, je, je had ook de ondernemer van het jaar in 2006, als ik me goed heb uh, ingelezen. Uh, ja, dat is ook nou, een tijd een geleden, hoor, maar, ik, maar het is een, ik, ja. dacht, ik dacht er zelf wat later was. Uh, Oké, okay, nou ja, ik, ik, ik had ik, het, dus het even opgezocht. Nog. Het was in ieder geval voor, uh, na, net na de Tweede Wereldoorlog. Ja, ongeveer, ja, ja. Is dit. Maar um, jij bent. Dat uh, bij de oudere partijen, lang ja, geleden. Als dat goed is, uh, als jullie tenminste een zetel halen... dat denk ik uh, misschien wel. Uh, ga jij voor de derde termijn op uh, voor OPZ? Ja. Wat heb je van de afgelopen. Ja, dat is wel lang dan, hè? Dat is twa twaalf jaar straks. Ja, veel passie. Ja, veel en passie. Ja, dat is wel belangrijk, ja, en, Doe Dat en, moet en je en hebben. Weet gelu je, gelukkig <coughs> hebben we nu weer uh, flink veel nieuwe aanwas. Van ah. mensen die ook uh, af en toe meevergaderen. die staan uh, ook op onze kandidatenlijst. En dat is wel leuk om te zien dat, uh, dat we ook uh, nieuwe mensen aanschui ja, aanschuiven. En uh, dat die mensen betrokken raken en dat ze een mening geven. En dat ze zo een, een beetje vertrouwd raken met politiek om uh, eens in de. Sommigen doen het eens in het kwartaal. Schuiven ze er keer ja. aan. Uh, uh, Anderen zitten er al iedere maand zitten ze erbij. En dat is wel leuk om mm -hmm. ook een nieuwe lichting uh, ja, te helpen en uh, te sturen. Ja, jullie gaan straks uh, toch een hoop ervaring missen wanneer uh, Bruno bouwberg wilson afscheid gaat nemen. Ja. Die, hoe lang heeft hij erin gezeten? 16, spalige... Ja, ik dacht 16 jaar. 16 jaar. Ja, ja. En maar er is wel een, een tussenpauze. Is hij is is even ja, klopt. Is geweest ja, dat hij ja, in ja, de, ja, ja, ja, de ja. provincie actief was voor ja. de, um, God? Even denken, dat was niet... Nou, dat was in ieder geval voor een seniorenpartij. Waar heeft ah, hij in de ah, provincie is hij actief geweest. Dus hij is, tussentijds is hij hier uh, zes jaar niet actief geweest. Ja, als, maar goed, uh, jullie gaan in ieder geval een, een bak ervaring. Ja, ja. Zo, ja gelukkig hè? heb ik de ervaring van Belinda nog als uh, Belinda ja, Geurzen, inderdaad. als uh, ja. goede steun in ons. Uh, ja. En eigenlijk een ontzettende dossierkennis. En, en, en, ja. en de SIS-gemeentesecretaris een andere plaats. Dus die weet heel veel hoe... Uh, politieke uh, spelletjes, Nou ja, eigenlijk politieke onderwerpen, hoe die ja. spelen. Het is niet spelletjes, maar het politieke onderwerpen. Waar je op moet letten met lezen mm -hmm. van de stukken. Uh, dus ja, daar hebben we een, een heel veel kennis aan. En ja. zij is ook heel goed voor om nieuwe mensen in ons ja. uh, aanschuiven, om die in te werken. Ja, Belinda Gunnarsson was uh, vier jaar geleden nog uh, lijsttrekker. In nee, vooral. nee, nee, toen was Peter Kramer lijsttrekker. Oh, was Peter Kramer lijsttrekker Belinda twee en, en, en, en, oh, en Ik Belinda 2 en 3. En ja. eigenlijk is deze periode ben ik lijsttrekker geworden. Uh, Belinda die is, heeft me een, een, een, vijf weken geleden een, een nieuwe heup gekregen. Dus ja, die had heel erg uh, onzichtbaar geweest ja. in, in de ja. campagne. Dus vandaar dat we eigenlijk, uh, was het eigenlijk uh -huh. niet in vragen wie de lijsttrekker moest zijn. Ja. Maar dat was puur omdat, uh, weet je, uh, vanwege haar operatie, dat we, ze, dat we ze al snel ook gezamenlijk tot de conclusie kwamen. Uh, het, dat het handiger zou zijn als ik het lijstje zou doen, omdat ik meer zichtbaar was. Ja, wat me ook. Weet je, iedereen die, die heeft het vast wel gezien op. Uh, aan de de posters mm -hmm. van onze partij. Oh, ik heb er geen gezien. Oh nee, dan lopen we straks hier even ja, ja, nou, ja, is... En dan kan ik je eens nog aanwijzen. Ja, nou, ik heb Miro voor me hoor. Ja, dan zie je wel dat, het, uh, dat, ja. we, dat, dat we met z'n drieën op een foto staan, omdat we ja uh, eigenlijk. Ja. Ik, ik, ik voelde me niet fijn erbij punt één, om nee. alleen op, op de poster te gaan staan. Ja. En ik vond het wel bijzonder dat we bij de eerste zes plekken. En dat zijn eigenlijk. Ja, dat zijn vier zijn vrouwen. Al, er zijn ja. vier vrouwen op. En dat zijn ja. eigenlijk de plekken die dan zeggen, ja. in, de commissie, in de gemeenteraad komen en een commissielid lid kunnen worden. Uh, dus ja, dat vind ik wel bijzonder ja. dat wij een, een partij zijn met vier ja. vrouwen op ja. de eerste zes plekken. Jullie hadden de afgelopen vier jaar geen commissielid. Dat was hem opgevallen. Nee, nee toen. Uh, toen ja, uh, dat was wel jammer dat we daar eigenlijk niemand op de lijst hadden staan die, die, die dat wilde. En vandaar dat we blij zijn dat de afgelopen ja. uh, anderhalf jaar min, nieuwe mensen zijn aangeschoven en, en zich hebben ingewerkt ja, in de ja. politiek. Ja. Ja. Nou, om het feest compleet te maken, jij was vier jaar geleden degene met de meeste voorkeurstemmen. Wist ja. dat of niet? Ja, dat, ja, ja, dat weet ik, je ik, nog wel, hè? Ja, ik wist dat ik... Uh, dat ik uh, maar het was in ja. 2018 had ik ook uh, genoeg voorkeurstemmen. Ja. Want toen stond ik op plek 10. En toen ja. kwam ik ook door de voorkeurstemmen in. En toen was het eigenlijk nog niet de bedoeling om in de gemeenteraad te gaan. Maar ik denk, ja, als er zoveel mensen uh, daadwerkelijk een stem uitbrengen op je... dan ja, kan dat je eigenlijk. dat kun je bijna niet meer zeggen, nee. Nou, dan nee. kan je niet duiken, vind ik. Nee, nee Je staat ik. niet voor ja. niks op een lijst. Ja, en wat dat betreft ben ik het ook wel eens met, met de stelling wat, wat, wat, wat David straks met jullie gaat bespreken. Mm -hmm. Nou, hij heeft het gedaan al voor de Aandem 105, maar het is ja, nee, aardig nee, interview. Ja, maar dat artikel bedoel ik weet je in, Oh ja, een brief in het ik, bestuur, ik vind wel, als ja, ja. mensen zoveel stemmen op je geven, dan, ja. dan moet je ook de, de stap durven te nemen ja. om te zeggen van... hé, hey, ik, uh, ik sta niet voor spek en bonen op mijn lijst en dan ja. ben ik... Uh, Vanaf plek 10 toch, toen hadden we vier raadsleden. Ja. En toen ben ik er toch aan ingekomen. Ja. Ik wil toch even met jou de afgelopen twaalf jaar een beetje doornemen. Want het is me opgevallen dat jullie moeite hebben om de vier jaar vol te maken met een wethouder die jullie hebben aangesteld. Ik, uh, ja, nou ja, iedereen weet dat waarschijnlijk wel. Hè. We hadden natuurlijk uh, Cohen. Dat was in een periode dat jullie vijf zetels hadden. Ja, die was voor mijn tijd. Die was voor jouw tijd, oké. Okay. Nou, daarna hadden we Jo Berendsen, ja. ook allebei gestopt om uh, diverse ja. redenen. Uh, maar goed, uh, toen uh, kwam Peter Kramer, uh, Nou ja, dat was uh, vier jaar geleden, zeg maar. Dat was jammer. En uh, die heeft het ook niet uh, volgehouden oh, nee, Ach, nee, acht, nee, acht, acht, negen maanden. Die dacht er eigenlijk iets te gemakkelijk over de Peter Kramer. Die was natuurlijk uh, uh, jarenlang bij een woningbouwcorporatie ja, ja. Uh, was die directeur uh, ontwikkeling geweest in, in vastgoed. Um, en ja, die was gewend om projecten aan te sturen met een, met een team van vier, vijf man. En, en Peter Kramer die heeft zich heel erg erop uh, verkeken dat hij hier in een apparaat terecht kwam. En uh, hij had dan een, een, in, in zijn wethouderskamer had hij een grote tafel staan met, uh, met acht stoelen eromheen. Maar als hij dan uh, wilde vergaderen, dan moesten er nog acht stoelen bijgezet worden. Ja. Dat uh, in, in het Zandvoortse, of het Haarlemse werkwijze is dat. Uh, alle afdelingen, dus ook al gaat het over het de, de, de, de Degene die over de entree gaat of in een project over Curidex. Iedereen die schuift er maar aan. Ja, en daar heeft hij zich zo op verkeken ja. en op gestoord. Maar en, was dat en... niet al de werkwijze uh, toen jullie ambtelijk samen, samen gingen met Halen, Of? Nou, de, maar de, uh, Peter Kramer heeft zich wel verkeken dus op, op ja, de werkwijze. Ja, erin. Ja, en ja, daar ja, heeft ja, hij zich ja, zo ja. In, in, in, ja, uh, eigenlijk... Uh, dat hij dat eigenlijk zegt van hey, op deze manier word ik niet gelukkig... Ja, en uh, ja. hier stop ik mee, want op deze manier wilde, wilde ja. Peter toen niet werken... en hij is daardoor opgestapt helaas. Ja. Nou, zijn opvolger was Jan Jaap de Koet, ja, die ja. nog steeds zit... maar zonder jullie, uh, uh, nou ja, goed, jullie samenwerking zeg maar, met de OPZ. Ja. Kun je daar nog even nou, op ingaan wat er gebeurd is? Nou ja, dus... Uh, uh, um, over de, de details hebben we met, met, met toen we uh, met Jan Jaap uh, hebben gezegd van hey, dit we gaan niet meer. Uh, jij gaat niet meer verder als uh, wethouder namens OPZ. We hebben hem niet uh, weggestuurd als wethouder nee. onze partij. We ontrouwen. Nee. nee, we hebben uh, afgesproken om niet uh, met, met details naar buiten te treden, wederzijds. En dat vind ik, daar moet ik me ook aan houden. Uh, maar het zal duidelijk zijn dat er een aantal beslissingen zijn genomen... die haag staan op ons ja. programma waar wij, waar wij mee staan. Ah. En, en Jan Jaap die is bij ons gekomen. Die heeft gesolliciteerd naar de functie. En die wist donders goed hoe OPZ in de wedstrijd zat... en over bepaalde onderwerpen dacht. Ja. En als je dan uh, andere beleidstukken als wethouder naar de raad stuurt... Hm. En, en eigenlijk geen rekening houdt met het gedachtegoed van OPZ... Hoe wij erin staan, ja, ja, dat... dan, is het, dan is het een logisch gevolg, vinden wij ja. nog steeds. Ja, jij... wij, dat, dat je zegt van hé, hey, dit, is, dit is niet een openzet-wethouder, ja. dat hij namens ons. Ja, jij, jij durft en het, en... het woord Bad Huisplein niet te noemen, maar daar ga nou, Het is niet alleen om... Bad niet we alleen? Zijn, nee, ja. want er, maar er, er zijn meer ja. onderwerpen natuurlijk geweest. Uh, een een, een, een, een Heimanshof, uh -huh. weet je waar we heel anders over dachten. Uh, uh -huh. Verdichtingsstudie... of kansenkaart. Om dan uh, nog een voorbeeld te noemen, die we uh, die vorige verkiezingsperiode als een van onze speerpunten hadden gedaan... om kleine bouwlocaties aan te wijzen in Zandvoort. Er hebben 288 mensen. Ik weet het. Ja. Die hebben daar een reactie op gegeven. Waar is die verdukst? Nou ja, bleven. dat was wel een reden waardoor, wat, wat, wat, dus ook bij mm. overzet, uh, wat we heel kwalijk vonden, dat het college heeft gezegd... we gaan er geen ambtelijke uren in steken tot 2030 mm. gaat die onder in de la. Huh. Ja, dat weet je, maar dat was een opstapeling van, van veel meer dossiers. En, en, huh. en ja, de Battersplein was de druppel. Ja. En maar, weet je, we hebben er toen wel bewust voor gekozen... Huh. om uh, binnen de coalitie te blijven. Huh. Maar het was, het was bijna genoeg wat je nu allemaal noemt uh, voor een motie voor wantrouwen, Maar daar hebben jullie niet voor gekozen. Nee, maar je zit een jaar voor de verkiezingen. Ja, ik weet het. En als je een jaar voor de verkiezingen het college het naar huis gaat sturen... dan wordt zo'n... Want welke nieuwe wethouders... Gaan huh. uh, voor een jaar aan het werk. Die moeten zich weer inlezen in alle ja, dossiers. Ja, ja. De, dat vonden wij niet uh, als partij verstandig om Zandvoort hmm. voor het onbestuurbaar te nee. maken. En nee. daarom hebben we bewust gekozen om een wethouder toch te laten zitten. Ja, ja. En bewust in de coalitie te blijven. Hmm. Dat de coalitie daarna toch anders is gaan opereren. Dat ze over een andere partij gegaan zijn. Dat de PVV gedoogsteun heeft geleverd. Uh -huh. En dat OPZ uh, niet meer aan tafel is gekomen. Dat was de, de keuze van een andere coalitie. Ja. Maar onze partij heeft bewust gekozen hm. om Zandvoort bestuurbaar te houden... en deel te blijven nemen in een coalitie ja. en geen wethouders naar huis. Is. Nou, over de coalitie uh, komen we zo nog wel even uh, te, te spraken. Maar het begon met Jan, ja, dat was zo leuk. Want jij hebt toen een, een, een fietsronde gemaakt door Zandvoort... Mm -hmm. om hem te laten zien waar nog gebouwd eventueel nou ja, zou ik, kunnen ik, worden. Weet je, uh, vorige verkiezingen had onze partij ook een, een, een, een aparte flyer... bijvoorbeeld hier over de Tolweg... Uh -huh. dat wij vinden dat er hier een seniorencomplex had kunnen, moeten komen. Ja, misschien komt dat er nog. Nou ja, weet je, we, we hebben natuurlijk ook een onderwerp als de krocht gehad. Uh, en in de, de krocht... Um, is helemaal goed gegaan of niet? De krocht is natuurlijk... <lacht> en in de krocht is in de commissievergadering toegezegd door de wethouder... dat hij zou kijken om te kijken of er een aantal verenigingen die hier gehuisvest zit op de Tolweg... of die deze locaties vrij kon spelen... dat we hier woningbouwlocaties uh -huh, gaan doen. Uh -huh. Nou, geen een van deze locaties... van deze verenigingen... of het nou Hildering is... of uh, CFM is... Z is... Zfm. ZFM. Ja, wij noemen het tegenwoordig ZFM. ZFM. Ja, ik, sorry, dus de oudere partij. Ja, dat, die ja, houdt, ik weet, houdt ja. een beetje van historisch. <laughs> en... Uh, ik ben, maar ik ben blij dat het ZFM blijft. En geen Halem 51. Dat wil ik dan ook nog wel dankjewel. Dank je um, Maar dus... Um, uh, de krocht, weet je... Dus daar zouden een aantal dingen naartoe gaan. Ja, ik ik ja. vind het zelf nog heel jammer... dat we er niet een bovenverdieping, een grotere bovenverdieping... bij de krocht hebben mm. gemaakt. Want ik vind de buitenkant met die stenen puien... Ja, sommigen vinden het mooi dat het doorzichtig uh -huh. is. Maar ik vind het toch een... Een, een, een blokkendoos geworden. Ik had veel liever gezien... dat er een, een, een, een, een puntvorm was gegaan... en een bovenverdiepingje hmm. erop... waar deze studio naartoe had gehuisd. Nou, misschien had het met die, akoestiek de, te maken? De, zou ik nou, nou ja, met, met, boven, de, boven de hal... boven de hmm. hal had gerust... een, bo, een ja. etagetje erbij gekund. En dan had de, de radio als dit... had veel meer in het ja. centrum van, ja. het, van het dorp kunnen zitten... in plaats ja. van op de Tolweg. Ja, nou, deze locatie die had nog steeds... als de verdichtingsstudie... Opgepakt kunnen ja, worden. Ja. En ik hoop dat het nog steeds gebeurt. Dat zou, dat zou natuurlijk nog kunnen. Ik denk als je, als je een mooie uitdaging voor de nieuwe raad, toch? Somm, ja, nee, maar sommige bouwprojecten, zoals dit, om hier 30 woningen te doen, is te, qua stikstof makkelijker te realiseren. Ja. dan die grote bouwprojecten waar ja. we het over 100 huizen hebben. Ja. Ja. Dus je kan beter in, in ieder jaar een klein bouwproject van 20, 30 huizen realiseren. dan gaan we werkelijk stappen maken. Of een stuk op 4, 5 is hier en daar ook nieuw, nieuwbouw. Ik zag uh, gisteren een advertentie over uh, nieuwe woningen. Prachtige nieuwe uh, landhuizen op de nabijlaan. 1,3 miljoen euro. Ja. Wat, moeten, wat moeten de starters uh, en, en, en, en, en jongeren daar nou niet van denken? Daar kan het wel voor enorme dure huizen. Ja. En voor ons uh, kan er niet uh, ja, ik, ik... tiny houses uh, gebouwd worden, bijvoorbeeld. Ik ben het met je eens, ik weet nog wel een mooie locatie voor een tiny house. Ja, dat waar... zou makkelijk kunnen natuurlijk. Ja. Het zou dat heel makkelijk kunnen, weet je. Vroeger hadden we op de Linee-straat. Waar was hier dat voor je dan? Nou, vroeger hadden we nou op de Linee-straat. Hmm? Uh, weet ik dat er nog een kerkje stond. Ja, met de de een. Kleuterschool. Met de en een En Met een nachtuil. Ja, klopt. Ja. En, en, en in, in mijn beleving denk ik dat we daar heel goed tiny houses kunnen maken. Ja. Ja. En één verdieping, één laag, Niet te hoog, want het hoeven niet over de begraafplaatsen te kijken. Maar dat is een, in mijn beleving een prima strook. Ja. Waar je 40 tiny houses voor jongeren kan maken. Ja, en en, en, en het liefst, het, het liefst in, een, in een stichting laten. Dat, het, dat als een, een jongere het koopt. Dat ze het weer terug moeten verkopen aan, aan de stichting. Mm -hmm. Dat er geen winstoogmerk op zit. Ja. Want, want ik denk dat, maar ik denk dat heel veel jongeren daar gerust... Een eigen tiny in huis als ze wilden investeren ja, om te kopen. En en ik denk geen, dat je zoiets kan realiseren voor jongeren voor de ton per stuk. Ja, ja, en je, en je dat zijn, geen, dat ja, zijn ja, ja, prijzen ja, ja. waar starters echt mee uit. Nou, natuurlijk de, ja, de, de, de, de, de stikstofproblematiek en de elektriciteitsaansluitingen en dat soort dingen, dat ja, spelen stik, allemaal mee. Stik, nee, nee, stikstof nee, de stikstop... valt dan, die valt dan wel mee. Want ja, tiny je hebt, je hebt geen parkeerplaatsen en gebouwd. geen nieuwe, uh, zeg maar, uh, verkeersbewegingen. Die maar met die stikstof te maken hebben. Dus dat zou, dat zou kunnen. Ja. Nou ja, ik, uh, uh, je zou, je zou een, een motie in kunnen dienen hierover toch, niet? Nou, ja, ik uh, stem vooral woensdag met verstand. Uh, Oké, okay, nou, ik denk dat je de andere partij wel meekrijgt, denk ik. Maar goed. Um, Oké, okay, nog, nog even terug naar de krocht. Want, uh, ja, dat, dat, wat, dat, ik ben net uh, kort geding geweest woensdag. Ja, dat heb ik begrepen, ja. ja. ja. En, en, het, was, het was bijzonder. Bijzonder was het. Ja, het was, uh, de, de gemeente de, was het moeilijk, hè? begreep ik. Ja, nou, de, de, de, de, de kortgeding begon dat uh, de advocaat van uh, de pastoor... Uh, die, die begon met zijn pleitnota. Aha. En dan kwam eigenlijk naar voren dat... Uh, uh, de advocaat die heeft in januari een brief gestuurd naar de gemeente omdat ze keer op keer geen contact kregen met de gemeente... en over de afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Uh -huh. Nou, toen werd er in februari een brief gestuurd. Uh, of kon, en hebben ze een contact gekregen. En toen heeft de gemeente erkend dat er fouten zijn geweest in de communicatie... en dat er, dat er een, een geluidsisolatie zou komen. Dus ja, toen dachten ze van... hé, hey, we zijn toch weer op de goede weg en er wordt wat aan gedaan. Um, maar vervol, vervolgens... Um, ja, bleef het, bleef het weer stil. Hm. En het bijzondere was wel um, tijdens, die, tijdens die kort geding... dat het gemeente eigenlijk uh, inbracht. Dus dat ze eigenlijk uh, zeiden van... nou, uh, we hebben het pand al sinds 1979. En uh, er is verjaring aan, uh, aan de hand. Hm. Hm. En als tweede inbreng bracht die advocaat van de gemeente van... Uh, we gaan... Uh, uh, we gaan alleen geluidsisolatie toepassen. Het verschil tussen de oude geluidsniveau en het nieuwe geluidsniveau. Oh ja, en, ja. En, maar de, de, over het oude geluidsniveau er zijn geen gegevens van bekend. Ja. Dus ja, dat vond de rechter al een, een moeilijke ja. kwestie. En de rechter zei gelijk van... Nee, luister, jullie, de, als gemeente hm. zetten jullie in een omgevingsplan zetten jullie geluidsnormen vast. Ja. Waarom denken jullie dat het voor deze situatie... als jullie nu een, een, een, een eigenaar van het pand zijn... Dat jullie niet aan die geluidsstorm ja, ja, ja, aan het aangrenzende ja, ja, ja. pand hoeven ja. te voldoen. Dus die, die rechter was zo kwaad. Die zei van nee, dit, dit is toch niet te tolereren. Dat de gemeente hmm. denkt dat de regels die jullie opleggen voor anderen niet voor de gemeente ja. geldt. Nou ja, goed, laten we dat afsluiten. Dus we gaan nu een absorberende wand. Uh, bedenken. Nee, er is nu afgesproken dat er binnen vier. Dat er binnen vier ja. weken een plan van aanpak duidelijk moet komen. hoe de uh, situatie wordt ja. opgelost en naar uh, welke strategie. Maar met een geluidswand alleen zou je het misschien niet redden. want het nee. geluid gaat ook over een plafond en gaat door de vloer. Maar voor uh, beleefd Zandvoort is dit wel problematisch. Ja, absoluut. Ja. Ja, nou, want goed, die, we, die uh, hebben geen idee hoe de programmering nee. van de winter eruit moet zien. Nee, terwijl dat klopt. ze nu eigenlijk ja. de programmering ja. moeten vastleggen. Ja, het, ik denk dat het een belangrijk punt wordt in de nieuwe raad. Dat kan haast niet anders. Uh, we gaan even naar muziek En ik moet nog even zeggen dat de Hildering, de toneelvereniging, wel van hier naar de krocht is verhuisd. Ja, volgens mij, uh, volgens mij zijn hun kledingstukken, staan ze in hun kledingstukken nog steeds hiernaast of niet? Nou ja, die kunnen daar ook wel in, toch? Nee. Maar goed, uh, uh, daar wil ik verder niet. Uh, maar ze lieten het even weten. Uh, we gaan muziek rijden, want jij had iets aangevraagd. Ja. Uh, welk nummer had je aangevraagd? Het dorp van Wim Sonneveld. Die hadden we helaas niet, maar heb je nog een nee, nou, hoor, die Nee die, die hebben we wel. Heel goed. Maar ja, laat maar horen. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerkenkar met paard, een slagerijje van der Ven...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 Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Bim Sonneveld, het dorp, uh, dat nummer zegt heel veel voor jou, uh, begreep ik. Uh. Ja, gisteren was het uh, 37 jaar geleden dat mijn moeder overleden was. Um, en als jongen van 20 realiseer je niet nee, wat het nee. betekent, zo'n liedje. Ja. Ja. Maar hoe verder je komt... dan denk ja. je van ja, het ja. dorp is zo veranderd... maar ik ben zo verknocht aan dit dorp. Ja. Ja. Dus ja, vandaar dat het nee, heel veel betekent. Ik me voorstellen, zeker. We gaan nog even in de toekomst in kijken. Uh, uh, ik vind het heel bijzonder dat jouw zoon, Bram... Uh, lijsttrekker is bij een andere partij... Uh, Jong Landvoort. Ja. Vind je dat zelf ook niet bijzonder eigenlijk? Nou ja, als, als jongen van twintig was, wat, <laughs> ik dus, ja, dan was ik niet zo bezig met, met politiek. Was nou, ik Bram ben... is daar behoorlijk bij bezig. Nee, bedenken, absoluut. En ja. het, ik het, vind het hartstikke mooi dat, dat ja. een jonge ja. generatie ja. zich zo inzet... om ook Zandvoort een bepaalde weg mm. in, in, in, te, in te laten gaan. Ja. Um, maar thuis, uh, ook al zeg ik het wel tegen mensen en geloof ze het bijna niet... Thuis praat ik nooit met hem over politiek. Ik nou, kan het je niet voorstellen. Nee. Je kan het je niet voorstellen, maar... ik wil niet thuis dat we er... Uh, oneenigheid over krijgen, of ruzie. Dus ah. we hebben echt thuis een afspraak. Over politiek wordt niet gesproken. Ja, ja. Er, zijn ook een, er zijn ook mensen die zeggen... Maar nou, straks wordt allemaal... bekonkeld uh, uh, tussen Jongs Zandvoort en de OPZ. Nou ja, dan... Uh, kom een weekje loseren bij me. Um, dan kan je het meemaken. Maar nou, ik de, woon lekker hoor. Dus, uh. Van de... Van de, van de van de nu nog hij, wo wel. hij woont nu ja. nog thuis. Maar sinds uh, van de zomer dan gaat hij op zichzelf. Er uh, wordt nu het, uh, een, een, uh, een, een appartementje verbouwd voor hem. Uh, dus van de zomer dan, uh, dan, uh, gaat de jongen ja. uit huis. En dan... Ja, dat zal de andere wezen, want de, de ja. oudste die is al uh, op zichzelf met zijn vriendinnetje. En dan gaat Bram ook de deur uit en dan zijn ja. papa en mama alleen. Heb je de handen vrij? Ja, maar <laughs> nogmaals, uh, wij, wij, wij nee, okay, thuis dus, praten wij niet over politiek. Heel goed, nee, dat, uh, dat zou ik zo houden ook. Maar um, het is wel zo dat jullie altijd een hele goede band met Jong Stanford hebben gehad. Uh, politiek gezien ook, uh, jullie stemden vaak uh, samen ergens tegen ja, of ik, voor ik, ja, ik, ik denk, denk dat we aan de ene kant uh, ja, heel veel raakvlakken hebben we met elkaar. Oud en jong? Ja, dikwijls wel. Ja. Maar niet altijd. Nee. Weet je, want hun hebben in het Heijmanshof toch een andere overweging Kijk, ja, gemaakt. Ja, ja, ja, Wij ja. waren er ook wel mee, uh, niet gelukkig hm. over, over het aantal woningen... Hm. Maar we hebben toch voor het project gestemd. En dat heeft de Jong bijvoorbeeld niet gedaan. Nee, dat is waar. Dus, dus ja, ja, er zijn ja, ook ja, wel ja. verschillen aan te wijzen. Ja, ja. Uh, ja en, en weet je, wij proberen meer. Uh in ons programma ook, ja. ook naar voren te laten komen dat we vinden buurtinitiatieven heel belangrijk. Ja, ja, uh, er is een jongere beleid, maar waarom uh, is er geen oudere beleid in Zandvoort? Ja. Uh, steken we in deze campagne, willen we veel beter geregeld hebben. Mm -hmm. En we hopen dat we dit in de coalitie naar voren krijgen, dat de mensen duidelijker hun wegwijs worden gemaakt. Ik spreek vanmorgen nog voor de Albert Heijn, een mevrouw, en uh, die, die heeft een aanleunwoning bij uh, de Bodaan gekregen. En die wacht al maanden op uh, dat ze thuiszorg krijgt. Mm -hmm. ja, dat er zulke wachtlijsten zijn en dingen in de raad. Komt dat veel te weinig naar voren. Ja. Wat voor problematiek. Ja. En als ik dan hoor dat in Den Haag ook nog een keer bezuinigd gaat worden op thuiszorg. En ik hoorde dat er zulke lange wachtlijsten zijn. Acht maanden is die vrouw aan het wachten en ze heeft nog geen idee wanneer ze thuis zorgt. Nou, gaat. dat is ouderenzorg, uh, ja, de jongerenzorg en wachtlijsten. Ouder, we moeten een ja. ouder beleid gaan doen. Dat ja. mensen beter weten waar, hoe, waar kunnen we de mantelzorg kunnen ja. vinden. Ja. Uh, waar, wat kunnen we uh, voor de WMO, wat voor hulpmiddelen, waar moeten ze terecht. Er moet een veel beter systeem komen waar de ouderen. Duidelijk wegwijs worden ja, ja. in uh, wat hun, waar hun mogelijkheden zitten. Ja. Uh, actief bewegen. Nu, maar ja, nu dat... is een, ja, maar nu is het een weerbar van dertig sociale organisaties hmm. wat je moet doorzoeken. Hmm. En uh, ik denk dat de gemeente veel beter een, een, een overkoepelend uh, oudere beleid ja. kan maken. Ja, ja, ja, maar ja. ook passend wonen. Dat denk ik ook dat we ja. nog wel een stap kunnen maken. Zeker, nou, jullie nou, zit... hebben het heel vaak gehad over uh, Knarrenhof. Ja, uh, dat, dat heb ik niet meer teruggezien in uh, jullie, uh, jullie uh, verkiezingsprogramma trouwens. Ja. Uh, het woord knarrehof gebruiken jullie niet meer? Nee, maar weet je, op, op zich uh, horen we natuurlijk ook straat. En, en, en de, uh, horen we dat andere partijen ook uh, knarrehof of uh -huh. meer generatiehof willen. Maar wij vinden wel van belang dat er, dat er een, een voorziening komt. Waar ook seniorenwoningen in komen ja, met ja. minimaal twee slaapkamers. Hmm. En, uh, maar ook met een gezamenlijke ontmoetingsruimte. Hmm. En of dat nou in een meer generatiehof is, waar de jongeren ook de ouderen oude kunnen ondersteunen. Ja, ja, ja, ja. Of een maar ja. dat daar iets voor gerealiseerd wordt met een. Uh, uh, bij, met een gezamenlijke ruimte, uh -huh. Uh -huh. dat vinden we heel belangrijk... dat we dat deze periode een keer waar gaan maken. Ja, de dus, uh... vorige periode we hebben we het al in ons programma staan. Ja. En dat wordt wel een, een, een coalitiepunt wat voor uh -huh. ons zwaar gaat wegen. Ja. Uh, over coalitie gesproken, jullie zitten er daar nog steeds in. Verwacht jij dat jullie over, uh, binnen een afzienbare tijd... beter om in de coalitie komen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat nee, dat, maar... weet, dat weten we... Ja, eigenlijk donderdag. Dat staat in de als... sterren geschreven, maar uh, ja, donderdag is duidelijk wie de grootste partij wordt. Wie het uh, voortouw gaat nemen. Ja, en dan weet je of de tellingen, of, of wat, wat ja. woensdag is geweest, dan zijn ja. de hertellingen. En ja. dan weet je ook met, met hoeveel ja. stemmen wie in de raad komt. Ja, jullie hebben een, een vrij moeizame relatie in de coalitie gehad. Uh, Nadat dat Jong eruit is uh, met CDA en VVD. Uh, want jullie werden helemaal niet meer uitgenodigd voor coalitieoverleg, klopt dat? Hm. Ja, dat klopt. Het, um, de andere partijen die, uh, ja, die, die zijn meer uh, achter de wethouder gaan staan Aha. dan achter... Uh, maar de, de andere, andere partijen ik. bedoel je VVD ja, CDA, CDA? Ja, CDA. Voornamelijk CDA en VVD. Ja, ja. Maar, maar, uh, maar zou je eventueel even, ja. even in een nieuwe coalitie met die partijen dan weer samen willen gaan, of niet? Oh, zeker. Ja? Je, het is, het sluit het, het niet uit, nee. Nee, we, we, het was ook niet onze keuze dat, dat we niet nee, meer aan tafel zaten. Nee, nee. Weet je, natuurlijk willen we graag weer aan tafel ja. zitten... en ook de nee, partijen dan, op goede gesprekken... Ik voeren. kan me voorstellen dat je zo... En, en ik denk dat het ook goed is dat er uh, bij een aantal partijen... Dat er, wat, uh, dat er wat bij ons komt er een nieuw gezicht... Bruno gaat weg en, uh, ja. en er komt hopelijk Sandra voor terug... maar in andere partijen ook... en het is uh, goed als er straks... Uh... Dus dan ga je uit van drie zetels weer voor openzet, Begrijp je? Met Belinda, jij en uh, Sandra... Um, ja, ik, vind, ik, ik, ik ga nu geen <laughs> uitspraak doen nou ja. over het zetels. Maar ja, nou ja, je zei net al van uh, Sandra erin. Uh, en uh, dat, dan heb je drie zetels, toch? Ja, maar of, of, of het daarbij blijft. Dat, uh, ik, ik hoop dat we, dat we weer terug kunnen naar het uh. oude niveau. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh, weet wel. je, wij, wij, wij zijn toch wel een, een, een, een, een, uh, een partij... die, die voorheen uh, vier, vijf zetels haalde. En ik denk ja. dat... Uh, dat wij daar goed voor in staat moeten zijn om weer die kwaliteit te leveren. Oké, okay. nou ja, we gaan het meemaken. Uh, wat ik nu wilde vragen... want jullie hebben een aantal zaken op uh, jullie lijst staan... en ik ga er even heel snel doorheen, want we hebben nog een minuut of vijf... Uh, een uh, mediemaatje invoeren. Wat, wat, wat is dat, Patrick? Nou, um, dikwijls zijn er mensen die, die nu naar het ziekenhuis moeten... of naar een doktersbezoek... Uh -huh. En uh, die zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Ja. Uh, bijvoorbeeld in de Noord is het openbaar vervoer is, is, is moeizaam geregeld. Dat je moet overstappen uh -huh. op de Heemskerkstraat. En um, met de coronaperiode is er, uh, was er vanuit Pluspunt opgezet... dat uh, mensen die een ziekenhuis bezoek worden... die konden bij Pluspunt een, een naartoe bellen. En konden ze vragen voor een ondersteuning of er iemand was uh -huh. die... Uh, op en neer kon rijden. Ja, op en neer mee kon rijden. En ah. moesten de, degene die naar het ziekenhuis moest... die moest wel uh, de benzinekosten vergoeden aan, aan de chauffeur... Mm -hmm. aan de vrijwilliger die er was. En we hopen dat zo'n voorziening weer uh, voor de senioren opgezet kan ja, worden. Ja. Dat, er, dat degene die naar het ziekenhuis moet... dat hij een ah. kleine vergoeding ja, betaalt ja. aan de vrijwilliger... voor uh -huh. de, de, de benzine- en, en autokosten. Nou, jullie zijn natuurlijk ook voor een buurtbus hè, eventueel... vanaf noord naar het uh, centrum. Ja, ik... Ja. Uh, ik merk het zelf al heel overtoest met de busgaan, dat, uh... ja, het ja Weet je, de, de GVVP die is... Uh, gemeentelijk vervoersplan. Ja. gemeentelijk vervoersplan is uh, twee maanden geleden aangenomen. Ja. En uh, daar stond al een winstwaarschuwing in... Aha. dat het openbaar vervoer onder druk komt te liggen... op het moment dat uh, een hoop gemeentes 30-kilometer-zones gaan invoeren. Ja. nou Om ons heen zien we het gebeuren... Hier in Zandvoort zien we dat weet je uh, onze partij vindt dat we op doorgaande wegen die 50 kilometer moeten doen. In wijken is het prima om 30 kilometer in te richten. Uh, uh, zelfs uh, hopen we daar ook op. Maar die doorgaande wegen is mede door het openbaar vervoer was de winstwaarschuwing. Als de busritten langer gaan duren, dan gaan er ook een aantal bushalters verdwijnen. Ja. Nou ja, ik, je voelt hem al aankomen. Die, die lijn uh, 80 en lijn 81... die gaat door veel gebieden van, van uh, Heemzeden, Bloemendaal... maar ja. ook in Zandvoort straks 30 kilometer worden. En als de busritten langer gaan duren... dan heb je kans dat in de Nieuw-Noord op de eindhalters... een aantal bushalters gaan verdwijnen. Hmm, hmm. Ja, het, het is nu al slecht, het openbaar vervoer. In 2028 dan wordt er een nieuwe, nieuwe contexte, ja. een nieuwe concessie ja. gedaan... Ja. Dus we hopen dat er voor 2027 een onderzoek wordt gedaan... Uh -huh. of er een buurtbus kan komen... Eh, of daar genoeg vrijwilligers in zo'n te vinden zijn. Ja, ja. Want in Bloemendaal werkt die naar uh, heel veel tevredenheid. Uh -huh. Oké, okay. ik wil even nog naar het Badhuisplein. Staat er over vier jaar een hotel daar? Als er, uh, ja. Staat er over vier jaar een hotel? Nou, het, het is te hopen dat een partij daar gaat instappen en dat er een uh, investeerder genoeg is gevonden. Mm -hmm. Want op het moment is het onduidelijk... wat voor kapitaalkrachtige ja. partij het is... Ja. en welke exploitant er überhaupt... Nee, dat is waar. Ja, ja, ja, ja. Weet je, er is wel een, een, een, een karretrekker die, die bezig is om het om te, te ontwikkelen... Uh -huh. maar of daar een exploitant voor gevonden wordt... en of daar genoeg krachtige partij is die het gaat financieren... Mm. Dat is ons nog niet bekend. En jullie houden jullie nog steeds vast aan die stedenbouwkundige visie van 2021... Hè, waar jullie heel ja, ja, vaak de nadruk op hebben gelegd. Ja, die stedenbouwkundige visie is gedragen door de... Door de uh, alle VVE's die eromheen liggen. Ja. En die hebben al aangegeven met het plan... wat er vorig jaar is vastgesteld. Het Stedenbouwkundige plan is nu aangenomen. Het Stedenbouwkundige plan ja. 2025 die is vastgesteld. Ja. hebben die omliggende VVE's al aangegeven... dat ze in hoger beroep... en zelfs tot de Raad van State gaan. Ja. Ja. Dus qua pr uh, proces duurt dit alleen maar langer... dan dat we aan de visie hadden vastgehouden. Ja. Want dat was gedragen door de buurt. Nou, ik merk dat. De komende vier jaar zal het Badwesplein... genoeg uh, stof tot discussie gaan opleveren weer. Ja, maar ook het casino -plot. Ja, casinoplot natuurlijk ook, daar kunnen we er dus ook nog iets over zeggen. natuurlijk. Uh, daar komen wel waarschijnlijk woningen. Nee, er, er is natuurlijk nu een, een, een, een. Bij het Zandvoort Museum, daar konden mensen zien wat voor plannen de gemeente ja. er nu heeft. Uh -huh. En als je die plannen heeft, hebt ingezien, dan zag je dat de helft van het plot wordt gegeven aan het hotel. En de andere helft voor woningen. Dus ja, dat gaat er ook nog wel een hoop discussies ja. raad doen. Ja, ja, willen we ja, daar ja. naar woningbouw? Of willen we dat daar ook het hotel ja. voor de helft eigenaar wordt? Ja, dat is belangrijk. Ja, inderdaad en ik zo. vraag me af, als je hotelkamertjes kan maken op één hoog. kan je er misschien ook gewoon goede jongerenwoningen maken op één hoog? Dat zou kunnen. Ja. Want die hoeven niet zo groot. Dus ja. waarom gaan we het aan het hotel? Nou, nee, ik begrijp Weggeven. het wel. Genoeg discussie in ieder geval. Over het uh, zeker. Nou ja, we kunnen, we kunnen. Volgens mij kunnen we anderhalf uur door blijven praten. Maar jij gaat vanavond ook nog in, de, in het lijsttrekkersdebat in de Krocht. Ja. Het begint om acht uur trouwens. Uh, ga je er ook nog wel wat dingen over zeggen, denk ik. Uh, we gaan afsluiten, want uh, we moeten door. Ja, uh, ik mag ik jou heel doen. hartelijk danken, Patrick Berre van OPZ? Ik jullie ook uh, bedankt. Misschien nog uh, 30 seconden om te vertellen waarom. Op OPZ moeten stemmen? Ja, waarom moeten mensen? Uh, mensen die. Ik, uh, ja, ja, de tijd de kamer... is voorbij, jammer. <laughs> nee, ik hoop dat mensen op OPZ weer gaan stemmen. Weet je, uh, wij willen dat er een. de gemeente um, goed gaat omgaat met de, met de ouderen. Uh -huh. En dat er ook een ouderenbeleid komt. Uh -huh. uh, ontwikkelen van seniorencomplexen. Dus ja, um, we zijn de partij die. Uh, een gemeente-secretaris heeft Belinda Geurensen met heel veel kennis in de partij. Ja. Um, ik denk dat wij een sterke fractie okay, hebben. Oké, nou ja, we hebben in ieder geval oog voor elkaar en hartverstand voor. Daar kunnen we mee afsluiten, dat want dat is jullie uh, slogan in deze ja. verkiezingstijd. Uh, nogmaals, uh, wel. Patrick, hartelijk bedankt. We uh, gaan nog flyeren vandaag verder. Ja, ja, ik ga straks eerst naar de, een minder leuk ding. Uh, begraafd ja, is van, van Henkluis. Ja, ja, en ja. Uh, daarna van 12 tot 4 ben ik uh, op het uh, Ratersplein. Er staan nu al uh, okay. uh, een aantal mensen van onze partij. Die staan daar nu al uh, Heel goed. Maar, te klaaien. Ze zullen jou en, zien, natuurlijk. Hè. Ja, uh, de de de lijsttrekker. Taf, van 12 uur ben ik daar aanwezig. Oh, okay. En vanavond, zoals je gezegd, in de krocht van uh, 8 ja. tot kwart voor 10. Ja. Volgens mij is dat ook uh, digitaal te volgen. Ja, mm -hmm. digitaal te volgen, op YouTube te volgen. Op ZTVM trouwens ook te volgen. Op, uh, ZFM en, het en op is de radio. Ja. Uh, van Stans voor het mediaplatform ja. waar dat uh, nou, nogmaals nog hartelijk dank. Okay. Uh, sterkte zo met uh, uh, de, de begrafenis van Henk uh, Bluis. Henk ja, heel oh. En we gaan uh, muziek uh, draaien. Ja, Leonard Cohen. Met ah, de altijd goed, altijd goed, altijd goed. Heel goed. to you. zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, dat was Leonard Cohen met... Uh, Leonard Cohen, dancing. de Canadese thing as home rijden. Het had <talk themselves> zo mooi het kunnen zijn, hè, BZN. Nou, ik vind Leonard Cohen beter, hoor. Ja, ja, meen dat? Nee, BZN is een goede band, Ja. Nou, laten we niet te lang over de muziek gaan praten. Nee, Kom? dat is ook weer waar. Want Kom? we hebben aan de lijn uh, uh, uh, uh, vanuit, ja, uh, dames en heren, echt waar, vanuit Altea in Spanje, hier is Carina. Carina. Rina, goedemorgen. dias. Goedemorgen, Rina. Hoe is het ermee? Ja, goed. Ik stap nu net de trein in. Oké. Okay. Want ik ga dus een hele bijzondere reis maken... dwars door de bergen van uh, Altea, richting Denia. Oké, okay, richting Denia. Ja, dat dus is dat een hele prachtige reis. Dat is zeg maar de, een reis langs de kust, hè? Ja, langs de kust en dwars door de rotsen. Ja, ben... uh, dus ja, ik ben heel benieuwd. We stappen, misschien hoor je het. Ik hoor dat het, is, ja. net in. Oh, wat grappig. En, um, nou ja, dus... Wat brengt jou naar Altea, Carina? Uh, nou, uh, dat is heel erg leuk. De oud-directeur van de Hannischafschool. Ja. Die uh, verblijft regelmatig hier in Althea. En ik ben nu bij haar op bezoek. Oké, okay, wat leuk. Ah. En Althea is natuurlijk ja. een heel uh, mooie, mooie plaats. Het, het historische hart van Althea. De heel Casa Ant- Tegel is een uh, sfeervol labyrint met smalle straatjes. En, en, uh, ja, Heel je, mooi. Echt her... prachtig. Alles wit. Ja. En uh, gisteren zijn we dan naar uh, Villa Yuyusa geweest. Uh, dat is een plaatje met alleen maar prachtig gekleurde huisjes. Oké. Okay. Uh, palmbomen op het strand. Dat ja. is, is natuurlijk ook echt uh, de moeite waard om daar eens naartoe te gaan. Ja. En dan heb je natuurlijk Gavea. Gavea. Uh, daar zijn we ook naartoe gegaan. En Moraida. Gabia. Gabia. Gabia, ja, inderdaad. Ja. Sorry, Gabia. Ja, klopt. En uh, uh, ja, in Gabia woont uh, Olaf Mol. Oh ja, van ja. Ja. Ja, Ik ja. heb hem niet gezien. Nee, want hij zit in, uh, in Nederland. Oh, hij is nu niet. Voor de Grand Prix, hè? Ja. Ja. ja. Grand Prix van China. En natuurlijk, uh, in, in, in Alte heb je ook een prachtige boulevard, hè, Waar je lekker kan lopen. En, ja, het is een fantastische boulevard. En uh, wij zitten dus een beetje van het centrum af. En daar heb je dus ook een heel mooi verlengstuk van de maar Waar ja, natuurlijk enorm veel hardlopers uh, gebruik van maken. Ja. Want uh, ja, aan de linkerkant de zee en aan de rechterkant alleen maar palmbomen. Nou, het is een heel erg mooi stukje. En ik, wat ik nu al zie, ja, dat hele vergezichten over de bergen. Uh, bomen vol met sinaasappels en citroenen. Ja, het is echt prachtig. En, en, het is echt prachtig. en uh, de, in, in Altea is, is het, uh, het, het klimaat heel erg goed voor mensen met reuma. Hè? Het ja. is uh, het warmste uh, gedeelte van Spanje. En uh, heel veel Nederlanders zitten daar. Voor, ja. of, uh, ook voor hun gezondheid. En, uh, dus wat dat betreft is het een heel mooi, mooi stukje Spanje. Nou, het valt ook op hoor dat je eigenlijk heel veel... Ja, nu ook, hè, in maart... Enorm veel Nederlanders om je heen hebben. Ja. Uh, er wordt gewoon, je kunt gewoon ook in het Nederlands bestellen. En uh, ja, het is heel grappig. Uh, Fries van Piet je, is er ook. <laughs> Klopt dit ja, van Jet? Ja, Klopt dit ja, Jet? Dat ook, ja. Nou, niet gezien nu dit, <laughs> maar ja, dit is een fantastisch gebied. En uh, het is een heerlijk warm windje. Dus het is uh, Ja, grappig. hoe is de temperatuur nu? Heerlijk. Ja, gisteren hadden we het gewoon warm. Oké. Okay. In een t-shirt gezeten. En uh, vandaag is het op de wolk, maar perfect voor zo'n. Uh, tripje voor vandaag en uh, ja, het is gewoon een warm windje, maar wel bewolkt. Ik vind en het wel knap. Regenen vandaag. Het heeft heel veel geregend, hoorde ik, de afgelopen weken, ja, maar ja. Uh, eigenlijk toen wij kwamen, begon de zon te schijnen. Hmm. Dat, uh, dus ja, hebben we hebben wel geluk mee weer. Nou, ik vind het wel knap, Karine, uh, dat jij buiten de schoolvakanties ook nog zoveel uh, weggaat. Want je, je, je, je ja. moet gewoon weer naar school, hè? Denk ik, uh, maandag, uh, maandag ben ik Maandagochtend in, uh, ben je weer present. In de, in de klas. <laughs> ja. ja. En woensdagavond, Karine, ben jij bij ja. de uitslagenavond, hè? Woensdagavond ben ik er. Uh, ja, bij de uitslagenavond uh, in de kroeg vanaf negen uur. Dat is wel... een al... speciale avond. Ja. ja, dat is zeker een speciale avond voor iedereen, hè? Voor ja, absoluut. Dus wat dat betreft... Ja, en ik ga, uh, uh, We geven tussen alle... Uh, ja, lezen van alle partijen kandidaten en... Ga ik, uh, en uh, ja, ga ik eventjes uh, leuke gesprekjes voeren ja, met iedereen. Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Dus uh, en, uh, ik kijk er echt naar uit. Ja, maar je kan niet tot de, tot de uitslag blijven, hè, Want die is waarschijnlijk pas uh, half twaalf, twaalf, twaalf uur. Ja. Hè, want je moet de volgende ochtend weer vroeg op. En dan komt de Roy ja. van Buringen. Uh, die gaat het van je overnemen. Oh. Maar uh, jij gaat het uh, in ieder geval uh, hele leuke gesprekken voeren. Zeker. En uh, nou ja, dat wordt, wordt een leuke avond. Uh, we moeten afwachten hoe laat die uh, resultaten van de, van de stemmingen uh, binnen zullen druppelen. Het nou, uh, ligt eraan hoe snel mijn dochter de stemmen gaat tellen. Ja, oh die ja. gaat tellen. Wat leuk. Waar, waar gaat ze dat ja. doen? Uh, in de blauwtrem. Blauwtrem. Hartstikke ja. goed. Ja. Nou. Hey, nog even terugkomend op uh, Althea. Uh, ben jij al bij het Openluchtmuseum geweest in Albier? Nee, nog niet. Dat schijnt nee, heel erg mooi te zijn. Zitten. Dat is een overblijfsel van een, Rome een Romeinse villa. Oh! Heel ja. spannend. En de watervallen van Agar heb je ook nog. Oh, ja. Ja, ja, daar, daar ben ik geweest. Er, er is wel ja. heel veel te doen daar, hoor. Uh, het is ongelooflijk. En ik uh, heb een heel mooi boek gekocht. Ja. Uh, met 52 wandelingen. Oh. Hier, bij de Costa Brava. Echt een prachtig boek. Geschreven door een Noorse. Notabene een Noorse. Maar uh, die heel lang hier in deze... Ja, Costa Blanca is het, hè? He? Costa Blanca. Of zou Costa Blanca, sorry. En, uh, maar ja, ik kijk er ook naar uit om een keer terug te komen... en dan een van die wandelingen te gaan maken. Ja, 52 ja. wandelingen, dan moet je nog een paar keer terug, lijkt ja, ja, mij. Ja, daar ga ook echt soms de bergen in. Uh, dus dan moet je wel eigenlijk met een groepje gaan doen. Ja, en maar, je zit natuurlijk vlak bij Benidorm. Nou, dat is leuk. Ja, daar ga ik morgen even heen. Echt waar? Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik ga me ik, ik, uh, ik ga mijn ogen uitkijken, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Het is heel bijzonder. Nou, tot zover de reclame van het uh, gesportiertje Kwartier, rijden. Bij ja. Babydorp zijn ja, we vroeger. Misschien dat ik een scootmobiel kan uh, huren. Ja. Volgens mij kan je een scootmobiel huren. Oh, oké. Dan okay. kun je dus een rondje gaan rijden daar. Oh, wat leuk. Dat ja. hoorde ik. Dat <laughs> is misschien de moeite waard. Ja, dat is toch wel. <laughs> nee, En daarna gaan we weer terug hoor. Dus nee, maar de, de is ben, ben, kort. ben je er nog veel te jong voor. Daarom, dat gaan we niet doen. We gaan voor mij zou open. het wel iets zijn. Wat voor jou wel, ja. Oh, ja, nou, ja. We hebben wel, hier wel. ook een traplicht. Een traplicht, traplicht? Ja, Daar kan uh, je ja, ons ja. ook gebruik van maken. Ja, over een paar jaar. Hè, ja, ja, over een paar jaar. Ja, we krijgen een ja. seintje van, uh, van uh, uh, Maya. Nog, dat, nog uh, één minuutje. Eén minuutje oh, ja, nog ja, hebben nou, voor goed. de muziek en, de, en, de, en het nieuws. Wat, wanneer, wanneer ga je terug? Morgenavond? Uh... Ja, morgen, morgenmiddag al. Hoor. Oh, morgenmiddag, oké. Okay. Ja. En dan ben je een tijd tijdje terug in ons uh, mooie dorp. En uh, dan zien we je woensdagavond. Dan zien we je woensdagavond. Wat leuk. Uh, hartstikke goed. Carina, nog heel veel plezier. gaan de trein op tijd? Daan, gaan de treinen ja, ja. daar wel op tijd? <laughs> ja, ja. ja. Oké, okay. rij je al trouwens? Rij je uh, al met de trein nu? ja. Oké. Okay. Nou, een hele, hele fijne treinreis en een goede terugreis naar Nederland. En tot volgende week. En tot uh, volgende week, woensdag. Bye, bye. Oké, okay, okay. tot je, Carina. Dag, Carina. Hoi, hoi, hoi. Dag. Nog 20 seconden, dames en heren. Nou, dan kan ik even het uh, komende uur nog even doornemen. Ja, Jim Keur komt, hè? Uh, Jim Keur komt. Nou, hij zit hier al. Oh, hij zit er al, oké. Okay. Ja, klaar. En zijn haar zit helemaal los. Nou, we horen en, de burgemeester. Uh, oh, wat goed. Hij heeft, uh, uh, uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, Stroopwafels meegenomen. Vijf seconden. Oh, wat lekker. Kijk, daar houden we. Tot van. de tweede uur zo. Dit is ZFM. Hier. hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM.